om het vermogen als het ware af te zonderen, dan gaan ze naar een of ander veroord. Daar richten ze een, een soort stichting op, waar dat ze dat vermogen in stoppen. Dus dat gaat nog een stukje verder dan een rekening in het buitenland die niet wordt aangegeven. Door iemand uit het buitenland aan te stellen als bestuurder... zijn de Nederlandse belastingontduikers voor de Belastingdienst moeilijk te vinden.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 Aan WB Verkeersinformatie: er staan nog files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... Bij knopende Oude Rijn 3 kilometer. De linker is daar dicht, daar staat een auto stil. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Rijndijk 4 kilometer. A9 alkmaar Amstelveen voor het knopende Raasdorp 3. A28 Zwolle richting Utrecht bij Leuzenzuid 2 kilometer. En de verkeerslichten werken niet helemaal optimaal op de N207. Al van aan de Rijn richting Lisse, daardoor tussen Woubrugge en Leimuiden 4 kilometer.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 Kro. Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman. Wat is er gebeurd met de aanbevelingen van de commissie Date Man? Zometeen de eerste bevindingen. Is een vrouw van middelbare leeftijd nog van nut? Evolutionair gezien. Een verouderingswetenschapper zocht het uit. Chinezen doen graag zaken in Nederland, vooral in Amsterdam. Amsterdam is transportation is very convenient. En het is free atmosphere of business. It's very convenient to get the working permit here. En dat tochtentuig van Stefan Stas. Het is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Ieder moment begint de commissie Deetman aan een persconferentie met de tussenrapportage van uh, haar onderzoek naar uh, seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke instellingen. Uh, ik heb nu contact met uh, Wim Deetman. Meneer Deetman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, hebt u te melden? Uh, ja, het is een tussenrapport, maar in zekere zin voor wat betreft uh, uh, de, de hulpverlening en uh, de afhandeling van klachten aan, uh, van slachtoffers, ook het eindrapport. We hebben vorig jaar over ditzelfde probleem uh, een advies uitgebracht, vorig jaar in december. Uh, daarin hebben we een aantal aanbevelingen gedaan. Uh, en wat er nu gebeurt, dat hebben we aangekondigd... voordat we het uh, eindrapport uh, uitbrengen in december. Is uh, een evaluatie van wat is er met de aanbevelingen gedaan. En ja. loopt het allemaal? De aanbevelingen waren een nieuwe organisatie om slachtoffers ja. te helpen. Meer transparantie bij klachtenprocedures. Ja. Meer mogelijkheden om tegen een uitspraak in beroep te gaan. Ja. En uh, ook een schadevergoeding bij verjaring. Ja. Wat is daarvan terechtgekomen? Nou... Ik denk dat er reden is voor tevredenheid. Eh, er is in december, januari eh, overleg geweest. Ik heb het standpunt zowel aan eh, de conferentie van Nederlandse religieuzen... dus de Orders en de Nederlandse Bisschoppenconferentie toegelicht. En eh, eh, toen heeft men gezegd, we gaan akkoord, dit moet gebeuren... Uh, op ons advies is er een commissie-bandel ingesteld. Die heeft de zaak uitgewerkt. Uh, die was op tijd klaar voor 1 juli. En uh, uh, inmiddels in was er ook de commissie Lindenberg over de schadevergoeding aan de slag gegaan. Die heeft ook gerapporteerd. En ik kan vaststellen dat uh, de organisatie staat... en dat uh, gisteren de conferentie van Nederlands religieuze de Orders dus... en de Bisschoppenconferentie ook uh, de lijn van Lindenberg... en daarmee de lijn van mijn commissie hebben gevolgd. Juist. Uh, Gisteren dat nieuws dat uh, schadevergoedingen uh, kunnen worden uitgekeerd, variërend van 5.000 euro voor seksuele uitluitingen... tot 100.000 ja. euro in uitzonderlijke gevallen ja. van seksueel misbruik. Ja. Enige deel van geld daar dan mee gemoeid zal gaan? Uh, uh, nee, daar geef ik geen schattingen over. Ik denk dat dat allemaal wel zal meevallen, maar goed, dat moeten we afwachten. Ja, het is niet zo dat er een kleine 600 meldingen van seksueel misbruik tot nu toe is. Uh, het is zo dat uh, uh, er heel wat aantallen eronder doen uh, over wat er precies uh, bij uh, ons is binnengekomen en elders is binnengekomen, doe ik in december met de deling. Ook ja. in het kader van de verdere analyse die we inmiddels gepleegd hebben. Ja, Maar goed, uh, u zegt net zelf in december kom ik met mijn definitieve ja. bevindingen. Ja. Uh, we zitten nu twee maanden daarvoor. Waarom uh, zo kort op het eindrapport nog een tussenrapportage? Nou, kijk eens. We, uh, het kern, het onderzoek, heeft betrekking op het verleden. Ons is ook gevraagd om aandacht te besteden aan de hulpverlening. Aan de gevolgen van misbruik voor slachtoffers. Wat moeten we nu doen? Uh, vorig jaar is gezegd, wij komen met een tussenadvies. Uh, dat was in december. En wij vinden dat op dit dossier, want dat is de actualiteit. Dat is de nood van mensen op dit moment. Uh, tempo gemaakt moet worden. Dat is gemaakt. Dat moet volgehouden worden. Uh, en eigenlijk is het dan niet verantwoord te wachten tot uh, pakweg half december. Ja. Uh, uh, uh, Inmiddels moet gewoon die trein verder. Er, zijn, er is een nieuwe organisatie, er zijn uh, mensen bereid gevonden om die kaart te trekken. De zaak uh, kan gaan lopen, kan in grote vaart gaan lopen. De aanloop is genomen en dat moet worden uh, voortgezet. En dat moet niet wachten tot er het totale eindrapport is. En daarom hebben we deze route gekozen. Juist. Dat uh, nieuwe uh, meldpunt van seksueel misbruik, beheer en toezicht... wordt dat nog steeds overspoeld door meldingen? Eh... Uh, ik denk dat je dat zo niet kunt zeggen. Er komen zeker meldingen binnen, maar. Eh, ja, bij ons komen uh, ook meldingen binnen, bij anderen. Wij doen een voorstel. Uh, uh, kijk eens. Uh, de, de, de, de, dat. Uh, de, die Stichting Toezicht uh, Meldingen Misbruik binnen de ja. rooms katholieke Kerk. bevat een aantal uh, onderdelen. Eén uh, daarvan is. Uh, uh, ja, een, een, een, een meldpunt waarbij men zich kan aanmelden. Uh, er zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook nog meer meldpunten. We, we zeggen dat moet je stroomlijnen. Ja. Maar ook buiten de Rooms-Katholieke Kerk melden zich slachtoffers van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. En wat wij dus voorstellen, dat is, coördineer dat nou landelijk. Ja. Dat noemen we in abstracto het meldpunt. Het heeft als het ware drie loketten. Eén is slachtoffer op Nederland. Ja. Twee, het meldpunt waar we er net over spraken binnen de Rooms-Katholieke Kerk... En drie, uh, dat is klok. Klok is, uh, zou je kunnen zeggen, de landelijke koepel van uh, slachtofferorganisaties ja. die met betrekking tot misbruik. Ja. U uh, vond vorig jaar de hulpverlening uh, voor de slachtoffers te wensen overlaten. Dat ja. moest beter. Het oude uh, meldpunt ja. Hulp en Recht had te weinig ja. mensen om die slachtoffers ja. goed te helpen. Is dat nu beter? Jazeker, zonder meer. Hier en daar kan er nog wat verdere stroomleiding plaatsvonden, dat heb ik al aangegeven. Maar zonder meer, men heeft de aanbevelingen overgenomen, de vaart zit erin. En wat dat er gaat, kunnen we met tevredenheid terugzien. Waar we ook met tevredenheid op kunnen terugkijken, is dat het ons gelukt is als commissie toch ook het gesprek tussen slachtoffergroepen... Eh, eh, ordes en ook eh, eh, bizdommen op gang te brengen. Mm -hmm. eh, wat hier en daar eh, hele positieve resultaten eh, heeft opgeleverd... of gaat ja. opleveren, denken we. Ja, nou hoor je uit de mond van die slachtoffers wel degelijk... nog steeds kritiek op de hulp die ze krijgen via ook dat nieuwe meldpunt. Zij stellen dat het soort hulp dat ze krijgen... te veel wordt bepaald door het meldpunt zelf, terwijl ze het zelf beter weten. Ja, nou, dat, dat daarom hebben we bij... bij... De verwijzing, ook klok, dus de, de koepel van slachtoffergroepen, eh, ingevoerd. En daarom is er ook de afstemming bijvoorbeeld met Slachtofferhulp Nederland. Juist. Hoeveel slachtoffers eh, melden zich nog bij u? Op dit moment moet ik u zeggen dat het rustiger is aan het worden bij de commissie. Dat kan ook niet missen, want uh, uh, ja, uh, wij zijn aan het schrijven voor het eindrapport. En dat ja. komt in december. Ja. Uh, met andere woorden, uh, de commissie als commissie raakt uit beeld. Juist. En bij de andere instanties, heeft u daar enig zicht op of niet? Nee, daar hebben we verder op dit moment geen zicht op. Nee. Het, uh, ik heb de indruk dat het uh, nog doorloopt. Maar uh, de, de, de hoosje is natuurlijk weg. Juist. Goed, dat zijn de conclusies uit de tussenrapportage in december. Wanneer precies het eindrapport? Half december. Half december. Spreken we elkaar het weer? Het precies de datum hoort. hoort me nog wel. Spreken we elkaar weer? Ja, oké. Okay. Hartelijk, Hartelijk dank. dank. Ja. Hier is echt roestig in Nederland. We vergelijken met in China. Chinezen in Nederland. Je ziet ze niet... Maar ze zijn er wel. Wat komen ze doen? En wat vinden ze van ons? Like to to car, okay, Deze week in Goedemorgen Nederland de Chinezen komen. Ze zijn er wel, dames en heren, de Chinese bedrijven. Maar het zijn er te weinig, zeggen experts. En dat komt omdat Nederland niet genoeg doet om de Chinezen binnen te halen. Missen we de boot? Sander Bartling met het antwoord. Ik heb me nu zo'n 10 minuten geleden gemeld voor een afspraak met Guangxi... maar de Nederlandse portier hier kan hem nog steeds niet vinden in zijn computer. En dat komt, zegt hij, doordat hij niet weet hoe hij al die Chinese namen moet spellen. Ik hoop niet dat dat typerend is voor de relatie tussen het Nederlandse en het Chinese bedrijfsleven. De zaken gaan trouwens uitstekend. In de Europese race om het binnenhalen van Chinese bedrijven loopt een stad als Amsterdam voorop... Dat zegt tenminste wethouder van Economische Zaken, Carolien Gerels. Net terug van een handelsmissie naar China. Dat is heel goed. We hebben een paar interessante bedrijven gesproken. We lopen in de top drie met uh, Londen en Zurich. En Amsterdam is een toegangspoort tot de 500 miljoen consumenten die we hebben in Europa. En heeft u dan afgelopen uh, weken dat u daar was uh, ook iets concreets voor elkaar gekregen? Weet u nu van nou die en die gaan komen? Het bedrijf Huawei, dat is een ICT- en telecombedrijf, uh, vrij groot, uh, meer dan 100.000 werknemers, gaat uitbreiden in Amsterdam Zuid. Zitten ze op de Zuidas uh, eerst van 300 naar uh, 400. Dan vestigen ze ook in Treasury hier en gaat het doorgroeien naar 800. Dus dat is heel concreet. Huawei is een telecommunication company en het provide the production for the uh, operators just like KPN, like T-Mobile, like um, Dutch Telecom. De Chinese telecomgigant Huawei streek zes jaar geleden in Amsterdam neer. Mijn naam is Huang Xi. Huang Shi is researcher en werkt hier sinds een half jaar. Waarom Amsterdam? Our company has arranged everything for me. So I don't need to do it myself. Huang Xie had niks te kiezen, maar het bevalt hem wel. And we out met mijn vrienden om to te to kijken in the downtown of just buy some, buy some food in the Chinese uh, supermarket. Alleen dat eten van ons, daar kan hij maar niet aan wennen. Our company provides us the Chinese meal every day, so uh, I don't need to get used to the Netherlands food. Maar de enige echte reden dat Guangxi hier nu woont, is het aantrekkelijke vestigingsklimaat. Amsterdam, its transportation, is very convenient. And its free atmosphere of business, it's very convenient to get the working permit here. We hebben een expertcenter, ja, een soort rotonde waarin iedereen precies ziet welke afslag hij wanneer moet nemen. Uh, als het gaat over visa, verblijfsvergunningen, uh, ondernemende vergunningen. En dat werkt ook heel erg uh, goed uh, en draagt ook bij aan de herkenbaarheid van Amsterdam. Dat merk je echt aan uh, Chinezen, uh, ze vertellen het aan elkaar door. Dus uh, het is ook een kwestie van uh, de mond-op-mond -mond reclame goed faciliteren. Ik denk dat uh, bij Amsterdam ook heel vaak de aanpak op zich goed is... maar de follow-up is vaak uh, waar het in gebreken blijft. Dus dan moet je, je moet eigenlijk met het uh, Chinese bedrijfsleven moet je eigenlijk extra aandacht geven, extra tijd. Je moet er echt bovenop zitten en niet alleen op papier, maar echt ook in praktijk. Volgens Fondslabo van ChinaLink, een consultancybureau... dat advies geeft aan Nederlandse bedrijven in China, is het allemaal niet genoeg. In Europa, zegt hij, loopt Nederland achter. Te laat en het is op een kleine schaal. Je hebt bijvoorbeeld een NFIA, dat is de Netherlands Foreign Investment Agency... die drie kantoren hebben in China, die doen heel goed werk. Maar ze hebben een te kleine mankracht eigenlijk om dingen goed op te volgen... en hebben daarom ook een beleid om... de wat grotere bedrijven naar China te halen, naar Nederland te halen. Terwijl je eigenlijk bij de Chinese kant moet zien... dat ze ook heel vaak met een heel kleine delegatie naar, naar Nederland komen... zich hier gaan vestigen. Het zijn misschien maar twee mensen. En die kijken eigenlijk een beetje de kat uit de boom. En als blijkt dat het uh, na één jaar uh, de kat nog steeds niet uit de boom is... dan, uh, dan gaan ze weer terug... Dus het is heel belangrijk om te kijken van, ja, hoe kun je die hele kleine bedrijven nu juist goed begeleiden. Zodat ze blijven. En, dat is, en daar blijft het vaak hangen. De meeste landen om ons heen hebben sinds de jaren negentig handelsrelaties met China. Toen hoorde je nog verhalen over kleine westerse bedrijven die zich lieten afzetten door gehaaide Chinezen. En grote westerse bedrijven die geen afzetmarkt voor hun producten konden vinden. Maar sinds die eerste wildwestjaren is er veel veranderd. In China is een middenklasse ontstaan en dus een afzetmarkt. En belangrijker, China wil geen goedkoop productieland meer zijn, maar een high-tech land. Geen made in China, maar made by China. En daarvoor zijn ze vooral op zoek naar onze know-how, merkt Fons Lambo, Met name langs de oostkust de grote steden, eh, Guangzhou, Shanghai, eh, Peking bijvoorbeeld... Ja, daar, daar wachten ze eigenlijk alleen maar op echte high-tech en, uh, en inderdaad know-how. Je ziet dat bijvoorbeeld de lonen hoger worden in, uh, in Shanghai en in omgeving en, en uh, langs de hele oostkust. Dus de productie wordt ook soms al door bedrijven, ook westerse bedrijven, verplaatst naar het westen. Dat is dan voor wat de Chinezen noemen de go-west-politiek. Dat mensen gewoon een bedrijven worden gestimuleerd door de Chinese overheid... om van het rijke oostkust naar het binnenland te gaan, naar het westen. Vandaar go-west. Uh, dan heb je wel steden waar het ook heel erg ontwikkeld is... maar nog niet zo ontwikkeld is dat ze blasé worden. Dan vinden ze elk soort onderneming is dan nog welkom. Want je hoort natuurlijk vooral tot nu toe de verhalen andersom. De boertjes, de arbeidsmigranten van het platteland... naar de grote steden de, aan de kust in het oosten. Dat is nu aan het keren. Morgen er studeren duizenden Chinezen in Nederland, maar ze storten zich niet vol overgave in het Nederlandse studentenleven. I know there are a lot of, uh, me. alcohol. We more like to go to karaoke, maybe. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op goedemorgen Nederland @karo.nl. Straks de helft van haar leven is de vrouw niet vruchtbaar, is, ze, is een vrouw van middelbare leeftijd dan evolutionair nog wel van nut. Eerste een tumeur. hier is Stefan Stassen. Hans Pekman. Ik vind dat een ongelooflijk mooie naam. Eh, dat klinkt toch even iets anders dan Hans Hille, Of Hans van Balen, of Hans Weijers, of Hans Wiegel, of, of Hans van de Broek. De klank is beter dan de meeste van al die andere Hans in de politiek. Hans Pekman is een naam die zich ook makkelijk laat laden. Ik las dat hij Lasser is geweest, hij heeft gewerkt in een pillen- en metaalfabriek... hij heeft ooit iets met wasmerken gedaan, hij was verhuizen, boekverkoper, groenteman... en als vandaag mij iemand vertelt dat hij ook een blauwe maandag filiaalhouder... van een hakkenbar in Diemen is geweest, dan geloof ik dat. Hij is op dit moment nog lid van de Tweede Kamer... maar hij zou zomaar de nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid kunnen worden... en ik ben voor. Mensen komen bij hem thuis en als hij praat, dan luistert je. En als hij boos is, is hij boos. En als hij lacht, dan lacht hij ook. En soms lijkt het alsof hij net elk moment waarachtig in huilen uit kan barsten... maar dat doet hij dan net niet. Hij heeft iets strijdbaars. Iets wat al die andere Hansen zijn kwijtgeraakt. Omdat die de politiek vooral best gezellig vinden. Hij heeft iets. Hans Spekman. In het verleden was er nog wel eens een Jan die dat ook kon hebben. Een Jan als Hans, zeg maar. Iemand die geen zangeres zonder naam nodig heeft... om zijn volksheid te verkopen of een katje bedenkt om de gewone mens toe te spreken op de markt... of een contactdoos om de stekker uit het kabinet te trekken. Hans heeft een trui. Altijd dezelfde trui. En meer heeft hij niet nodig. Dus vooralsnog ben ik voor Hans Pekman. In de hoop dat Hans anders is. Hans anders. Met een helder zicht op een betere toekomst. Al well, dus Stefan Stassen, morgen het ochtendhumeur van Koos Postma. is down. Het is zes minuten voor half elf. We gaan praten over de vrouw. Bijna de helft van de leven is ze niet vruchtbaar. En dat is een mysterieus verschijnsel voor biologen. Want bij de meeste diersoorten sterven vrouwen snel zodra ze nageslacht hebben voortgebracht. En dus is de vraag, is een vrouw van middelbare leeftijd nog van nut? Evolutionair gezien. David van Bodegom heeft het uitgezocht voor ouderingswetenschapper van de Leiden Academy. Goedemorgen. Goedemorgen. Is ze nog van nut? Um, ja, wij waren benieuwd naar uh, waarom mensen 80 jaar oud worden, en niet zoals andere dieren 30 of 2 jaar oud worden. Ja. En um, biologisch valt het op dat vrouwen, um, uh, mensen dus, uh, maar de helft van hun leven, kinderen krijgen tot hun veertigste en daarna nog 40 jaar in een soort postreproductieve uh, staat voortleven. Ja. Um, en uh, als je daarover uh, nadenkt, dan uh, is er uh, een grote groep wetenschappers die hadden bedacht dat. Uh, dat, dat ze wel degelijk nuttig waren. En dat, dat is bekend geworden als de grootmoederhypothese. De wat? En die stelt de grootmoederhypothese. Ja. En die stelt wat is dat? dat... Ja, ja dat, dat gaat erom dat um, vrouwen die veertig uh, zijn, die hebben al een aantal uh, kinderen gekregen. En als ze dan zelf nog doorgaan met kinderen krijgen, dat is, dat is toenemend gevaarlijk als je ouder wordt. En stel dat je zou komen te overlijden in het kraambed, dan zou je al je kinderen eigenlijk op het spel zetten uh, om nog één extra kind te verwekken. Ja. En die grootmoediepothese die zegt dat het is eigenlijk beter is om dan te stoppen met kinderen krijgen... en je eigen zoons en dochters, die dan in ook een jaar of twintig zijn, te helpen met het opvoeden van de kleinkinderen. Ja. En dat zou uiteindelijk dan meer uh, levende kleinkinderen opleveren... Ja. Uh, dan wanneer je zelf nog een aantal kinderen zou maken en je, je eigen zoons en dochters als onervaren vaders en moeders aan een lot zou overlaten. Maar zijn ze nou wel of niet van nut? Um, ja, wij hebben dat gebeurd om te onderzoeken. Want er waren heel veel mensen die vonden dat een aantrekkelijke theorie, die grootmoederhypothese. En uh, dat komt omdat, uh, ja, als je kijkt naar, naar waar je grootmoeders ziet... die zijn altijd bezig om de kleinkinderen te verwennen hier in Nederland. Die stoppen ze snoepjes en koekjes toe. Ja. Dus het lijkt inderdaad alsof ze daarvoor geprogrammeerd zijn. Ja. En tegelijkertijd, uh, uh, als je... Uh, het, gaf, het gaf ook een soort raison aan grootmoeders. Dus het was ook een hele comforting theorie dat, dat ze niet nutteloos waren. Maar niemand heeft het eigenlijk goed nee. uitgezocht. Nee. Dat hebben wij geprobeerd. Wij zijn ja. in Ghana uh, gegaan, in, ja, ja. in Afrika. Uh, omdat de gedachte was dat ja, als onze langlevendheid het gevolg is van een, een, een, ja, een, een, een adaptieve, adaptief mechanisme wat zin had. Ja. Dan moet het in die omgeving zin gehad hebben. Want in die omgeving zijn wij... Geëvalueerd. Ja. Dus ik ben zes jaar lang naar Afrika gegaan. En ik heb gekeken bij 1500 gezinnen. Ja. Is, is oma in dit gezin nog in leven? En hoe ja. gaat het met de, met de, met de kleinkinderen? Ja. En na zes jaar heb ik daar een streep onder gezet. Ik heb alles opgeteld en afgetrokken. Ja. En het en blijkt dat, eigenlijk dat, dat, ze, dat ze geen effect hebben op de overleving van kinderen. Dus ze hebben geen nut? Uh, niet op, niet, uh, ze, ze beïnvloeden niet de overleving van de kleinkinderen positief. Wel zag ik dat uh, in die gezinnen waar oma's waren, dat er iets meer kinderen geboren werden. En dat is van een vanuit een evolutionair perspectief ook belangrijk. Ja. Uh, maar het ging maar om een heel klein aantal. Dus het, het evolutionaire nut van vrouwen na de overgang is niet aangetoond? Nee, klopt. Goed. En uh, van mannen? Want die krijgen ja. toch in ieder geval in Nederland... Uh, meestal, ja, tenzij ze motorkopen in een midlife crisis zitten... en dan een tweede leg beginnen... maar krijgen toch over het algemeen ook eerder kinderen en daarna houdt het op. Ja, ik moest natuurlijk wel dan weer een andere verklaring bedenken... waarom we dan zo oud worden. Als het niet komt omdat oma's nog zo nuttig zijn. Um, en wat opviel is dat in deze populatie in Ghana... dat is een polygame samenleving waar mannen meerdere vrouwen hebben. Ja. Uh, twee, drie, soms zelfs vier. En um, het werkt zo dat om te trouwen daar moet je vier koeien betalen... aan je schoonfamilie. Ja. Uh, dus voordat je dat bij elkaar hebt gespaard... moet je eerst een paar jaar werken. Dus je trouwt als man pas als je dertig bent. Ja. Dan heb je je eerste vrouw. Maar voordat je dan je tweede vrouw kan trouwen... moet je weer vier koeien sparen. Dus dan ben je weer... Uh, vijf tot tien jaar verder. Yeah. En voor je derde vrouw nog eens. Dus, um, ja, je tweede vrouw trouw je als je veertig bent als man... en je derde als je vijftig bent. Yeah. Maar vrouwen zijn natuurlijk een schaars goed... in deze samenleving. want er zijn, Als mannen meerdere vrouwen hebben... Zijn, is er een relatief vrouwen tekort. Yeah. Dus vrouwen trouwen altijd als ze twintig jaar zijn. Yeah. En dat betekent dat er dus een vrij groot leeftijdsverschil is... Yeah. tussen uh, derde, de mannen en hun derde of vierde vrouw. Die, dus die mannen zijn dan zestig en trouwen met een vrouw van twintig. Yeah. Nou, in Nederland is het zo dat als... Als je als man 50 bent, dan word je effectief steriel. Je kunt geen kinderen meer verwekken. Niet omdat je dat niet zelf kunt, maar omdat jouw vrouw, die ongeveer jouw leeftijd heeft, ja. dan postmenopausaal is ja. uh, en geen kinderen meer kan krijgen. Dus met andere woorden, dan zijn de mannen in onze cultuur ook overbodig. Klopt. Maar uh, in Ghana was het dus niet zo. En uh, we hebben dus geteld 18% van de uh, 3600 kinderen die we de afgelopen uh, acht jaar geboren hebben zien worden, ja. uh, werden geboren, uh, of die hadden uh, geboorte een vader die ouder was dan 50. Ja. Daar nou komt het in Nederland ook wel eens voor. Ik heb het ja. opgezocht dat het blijkt 1% te zijn. Um, maar dat betekent dus dat het voor een man wel degelijk uitmaakt... of hij 50 wordt of 80 in Ghana. Want als hij 80 wordt, heeft hij 18% meer kinderen. Ja. Dus dat is evolutionair van nut. Dus diegenen die maken dat een man oud kan worden in Ghana... die worden uh, preferentieel verspreid in de volgende generatie. En zo is er dus selectie voor langlevendheid... Ja. via de polygame oude mannen als vaders en niet via de grootmoeders. Goed. Met andere woorden, conclusie van uw onderzoek uit Ghana. De vrouw van na de menopauze heeft geen nut. Evolutionair gezien. Behalve dan natuurlijk al die kerels in het gareel houden. Zorgen dat het huis een beetje op orde is. En zorgen dat die mannen niet allemaal ontsporen. Want dat gaat namelijk <lacht> anders <lacht> gebeuren. In ieder geval, in mijn geval, door Megent zit hier ook te knikken. En ik denk ook in het geval van Prem Radakasjoen. Dankjewel voor de delen van ja, wel deze onderzoeksresultaten. Gedaan. Prem, zo is het toch, hè? Nee, jij geniet hiervan hè Sven. Luisteraars, het is jammer dat ik het niet kan zien, maar dan weet ik zeker dat dit gesprek is echt Sven's hoogtepunt hoogtepunt. Je hoort het gewoon. Je, ik hoor je gewoon genieten maar Sven, ik heb twee rechters in de bus zo meteen. Ja. Mevrouw Chris Oost, dan bent u al uh, ouder dan 50? Ik ben ouder dan vijf. Ja, en ze is nog heel nuttig voor de maatschappij... want ze toten jongetjes zoals jij, Sven. En wie En uh, het, het, het, het leuke, luisteraars... Um, u kan uh, de, de rechtbank, gaat uh, meet the judge doen. Dat is dat uh, iedereen naar de rechter kan... naar de rechtbank kan en uh, vragen kan stellen. En dat gaan we doen in de, in, in, in de bus vandaag. Dus als u vragen geeft aan rechters... we gaan ze vragen waarom ze rechters worden... en of het zwaar is en of het leuk is... en hoe je moet omgaan met lastige jongetjes... als Sven Kokkeman, als die je uitnodigen voor oog. Nou, dat gaan we allemaal bespreken. En luisteraars, gisteravond. gisteren hoorde ik inderdaad dat hij een te zwaar weekend had gehad. Want vandaag klonk zijn stem weer krachtig. Hier is hij de krachtige, warme, aangename stem van Donald Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. De Occupy-demonstranten kunnen voorlopig op het beursplein in Amsterdam blijven. Burgemeester Van der Laan wil ze daar graag weg hebben. Onder meer omdat de Bijenkorf nu omzet misloopt. Hij heeft de betogers gevraagd naar de Zuidas te verkassen... maar die weigeren dat vooralsnog. Van der Laan heeft de demonstranten nog geen ultimatum gesteld. In het noorden van India zijn tijdens een religieuze ceremonie... tenminste 16 mensen doodgedrukt. 50 pelgrims raakten gewond. De ceremonie was in de stad Haridwar. Volgens een regeringswoordvoerder ontstond het gedrang... toen sommigen struikelden. De mensen daarachter konden geen kant op. En het vliegveld aan de voet van de Mount Everest is weer bereikbaar voor vliegtuigen. Vanwege de dichte mist konden er een week lang geen toestellen landen... op het Tenzing Hillary vliegveld van het Nepalese stadje Lukla. En daardoor waren bijna 3000 bergbeklimmers en gidsen gestrand. De helft van hen is alweer met het vliegtuig vertrokken. De rest gaat vandaag. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Ik heb nog drie files staan. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knooppunt Ouderijn 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Rijn, dijk 4 en door niet goed werkende verkeerslichten op de N207... al aan de Rijn richting Lisse tussen Wouwbrugge en Leimuiden 4 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Rem, Rem Radakation. De rechter in de trias politica, de belangrijke onafhankelijke macht... die meningsverschillen beslecht en ons beschermt tegen de machtige overheid. De laatste jaren staan rechtszaken en het werk van de rechter volop in de belangstelling. In deze tijd van informatierevolutie rekenen de rechters de boot te missen... Maar dan heeft u buiten de slimmerikken gerekend, want in de maand november houden ze heuse open dagen. Morgen woensdag 9 november is de dag, dan kunt u bij veel rechtbanken en gerechtshoven terecht, zoals hier in Assen. En u mag de rechters van alles vragen, zoals waarom zijn uw straffen zo hoog als zo laag, waarom bent u voor het leven benoemd en waarom kunt u nu ontslagen worden en weet u het echt beter? Vandaag in Primtime een voorproefje met twee rechters uit Assen, een man uit en een vrouw. Ooit al iets willen vragen aan de rechter? Dit is uw kans. Maar er zijn wat beperkingen, luisteraars. U moet er rekening mee houden dat rechters in een glazen huis leven. Alles wat ze zeggen kan gevolgen hebben. Kijk, ik kan ongestraft voor alles brullen en zeggen... vrijheid van meningsuiting, zij niet. Dus doen we er genoegen. Geen vragen over specifieke zaken van u onder de rechter. En vooral geen politieke vragen. Bel 0800-1121. Mail naar primtimeapenstartntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's Luisteraars, ik was heel lang advocaat. En ik heb bijna alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland wel van binnen gezien. Behalve de rechtbank Assen. Dus ik ben er voor het eerst. Mevrouw Chris Oostdam. Wat is nou het mooie aan zijn in een stad als Assen? Uh, in de eerste plaats is het een prachtig gebouw. Ook nog een, een oud gebouw met uh, mooie oude zittingszalen. Uh... Wat mooi is aan het vak van rechter zijn. En dat uh, maakt niet uit of je dat in Assen doet of ergens anders. Is de prachtige combinatie van het uh, technisch-juridische. Uh, gecombineerd met mensen. Het gaat altijd over mensen. Ja. Dat vind ik zo mooi eraan. Oké, okay, meneer uh, Wiebe Klaus, u bent ook rechter. Waarom hebben jullie een open dag? Wij hebben een open dag. Of in ieder geval het meet the judge. Of het, om het in goed Nederlands te zeggen, ontmoet de rechter. Ja. Um, omdat wij uh, toch met, het, met de burgers in gesprek willen. Wij willen niet alleen, uh, want het, het, het, het lijkt alsof we inderdaad uitleg gaan geven over ons vak. Dat gaan we ook doen, daar praten we ook graag over. Maar we willen ook gra vooral graag de dialoog met de burgers aangaan. We willen ook van de burgers horen hoe men over ons denkt en wat men van ons vindt. Ja, en waarom? Um, wat hoopt u te berekenen? Wij hopen in ieder geval, uh, voor zover er al een kloof is tussen burgers en rechters... hopen we die een stukje uh, kleiner te maken. Maar waarom? Um, omdat de rechtspraak de laatste tijd niet altijd even positief in het nieuws is. En dan? Het ja, zijn toch... domme mensen, uh, meneer Klaus. En kijk, ik, ik, ik, ik vind ja, ook. Maar... Ik, ik wil geen vrienden zijn met de rechter. Ik wil opkeken naar een rechter. Het is. De persoon die beslist, die, die, die, die, die me uitlegt hoe het recht in elkaar zit... dat moet niet mijn vriendje zijn met wie ik in de kroeg hang. Dat moet een man of vrouw op afstand... waar je vol bewondering en lichtelijk angstig naar kijkt... zoals een leerling naar de juffrouw in de groep 1 of zo. Of, nou, of u angstig naar de rechter moet kijken... dat hangt er vanaf wat u hebt uitgesproken als u bij de rechter komt. Maar um, ik, ik, ik hecht eraan wanneer mensen bij mij de zittingszaal uitgaan... met het idee van ik heb mijn zegje kunnen doen. Ik heb datgene naar voren willen brengen wat ik naar voren kon. Ombrengen. En dan ben ik een bestuursrechter, dus dat ligt even iets anders dan strafrecht. Voor de duidelijkheid, voor een heleboel mensen weten dat niet. Wat is een bestuursrechter? Een bestuursrechter is een rechter die oordeelt in geschillen tussen burger en overheid. U mag de bus binnenkomen hoor, mevrouw, u hoeft u weg te gaan. U mag, uh, het is uw belastinggeld. Ik zal even, ik heb hier, hebt u nou een positief beeld of een negatief beeld over rechters? Nou, eigenlijk neutraal. Ja, en bent u, moest u ooit voor de rechter verschijnen? Nee, gelukkig niet, nee, nee. nee. Maar, maar, maar wilt u nou de rechters leren kennen, of denkt u, nou, ik hoef een rechter niet te kennen? Ik hoef ze niet te kennen, nee. Dus u bent meer van mijlijn, op afstand, vol bewondering en enig ontzag naar ze kijken? Um, ja, ik hoop dat het kan, maar ja, het komt niet altijd zo uit. Hè? Je hoort ook dingen over rechters en ja, dan komen ze toch slecht de boek te staan. En denkt u dat het zou helpen als je dan ook de andere kant in de publiciteit brengt, Namelijk dat het hardwerkende, integere mensen zijn die ontzettend hun best doen. Um, nou, ik ga ervan uit dat ze integer zijn, dat twijfel ik helemaal niet aan. Alleen, het is jammer dat je altijd de uitzonderingen naar buiten ziet komen. Aha, mevrouw... In. Mevrouw Oosdam, is dat de reden dat u die open dag doet? Om dus zeg maar die andere kant uh, te proberen? Ik ben nog heel erg blij dat deze mevrouw uh, er uh, goed vertrouwen in heeft. Dat het gaat om integere mensen. Dat is denk ik een heel belangrijk aspect van ons werk. En we hoeven elkaar niet persoonlijk te kennen. Maar het kan denk ik wel helpen, ook bij het publiek uh, debat en in de media. Als er bij mensen een beetje een meer uh, uh, helder beeld bestaat van wat rechters nu eigenlijk allemaal doen... en hoe ze het doen en waarom ze het zo doen. En ik denk dat het daar wel eens wat uh, aan schort. Aha. En misschien is mij vooroordeeld doordat ik zelf jurist ben... en, en weet dat u in uw vak een andere rol heeft dan een schreeuwlelijk die als advocaat optreedt. Dat, dat, dat u bang bent uh, dat, dat te weinig na, na, naar voren komt, zeg maar. Nou, het gaat ook met name om inzicht te geven in het vak van rechter. Wat doet een rechter precies? Wat weegt hij af? Wat zijn zijn of haar dilemma's? En uh, dat inzicht kan natuurlijk bijdragen aan een beeld... wat mensen hebben van een rechter. En ik ben met u eens van, en dat zegt mijn collega ook... we hoeven natuurlijk geen vrienden met mensen te worden... Ja. je hoeft niet gemoedelijk aan de bar te gaan staan... Maar, wij mogen wel zijn bepaalde zaken duidelijker voor het voetlicht brengen. Ja. Dat kunnen we doen door onze vonnissen beter te motiveren. Ja. Maar dat kunnen we ook doen door rechtstreeks met de burger in conclave te gaan. Ja. Maar Gaat, deze, ja, de, deze bijeenkomst morgenavond heeft ja. ook nog een ander doel. Hè? Dat is ook dat de rechters willen horen van de burgers. Precies. Wat zij nou eigenlijk uh, vinden en, en wat voor hun belangrijk nou, is. Ik kan u zeggen, ik weet wat de burger denkt... He, er zijn een paar idioten die het leuk vinden om rechters te bashen. En ik vind ook dat fotorechters keihard aangepakt moeten worden. Trouwens, um, waarom bent u voor het leven benoemd? Waarom... Want het wordt heel moeilijk om een fotorechter te ontslaan. Dus waarom, waarom zijn rechters voor het leven benoemd? Rechters zijn voor het leven benoemd om daarmee tot uitdrukking te brengen dat ze onafhankelijk zijn. Ze kunnen niet ontslagen worden omdat het vonnis een bepaalde politiek leider van het moment op dat moment niet aanstaat. Dat is de, de machtenscheiding van Montesquieu. Dat kennen we al heel lang. En dat is een hooggoed. Dat moeten we ook vooral zo houden. Ja. ja. Luisteraars, dat is wel het leuke van rechters. Als ze je antwoorden geven, dan zit ik echt te denken... wat kan ik daarin tegenin brengen? Niets dus. Uh, u kunt bellen 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... of de tweets kunnen naar hashtag Radio 1 De code's in session, De code's in session now. Here come the judge, here come the judge. Here come the judge! Yeah Okay, uh, ik zal u, zal u een, een, een paar tweets voorlezen waar u geen antwoord op hoeft te geven, want Jan Bakker is een vaste luisteraar van ons en die, zegt, en die zegt, ik zou wel iets van die rechter willen weten wat hij ervan vindt, dat Blondie, en dat is de bijnaam voor Geert Wilders, hoewel de rechter hem vrijgesproken heeft, de rechtsras steeds maar weer verdacht zit te maken. Zouden we Blondie in dit verband nou eens kunnen aanklagen wegens smaad. Kijk Jan Bakker, dit is nou een vraag die je niet aan deze rechters moet stellen. Tegen mij kan je die stellen en dan zou ik zeggen Blondie is een huili huili en dan zit hij altijd alles van één kant te bekijken, maar dat heb je nou eenmaal met huilie. heulis die kunnen niet anders denken. Wel een vraag die heel goed is voor de rechters. Wie bepaalt de onafhankelijkheid met betrekking tot de verdachte behalve de rechter zelf? Dat is een goede vraag. Ja. Um, de rechter... Raymond Beruto, onze vaste luisteraar ook. Heel mooi. De onafhankelijkheid van de rechter wordt natuurlijk in eerste instantie bepaald... door de positie die de rechter in het bestel inneemt. En ten tweede gaat een rechter zelf bij zichzelf te raden... bij elke zaak die hij doet van... sta ik voldoende vrij ten opzichte van deze zaak? Is het geen bekende van mij of is het geen familie van mij? Dat zijn allemaal van die dingen die, die, die, die, die meespelen. Maar meneer Klaus, u bent bestuursrechter. Ja. U woont ook in Assen? Nee, ik woon niet in Assen. Oké, okay. uh, woont u in het arrondissement Assen? Ik woon ook niet in het arrondissement okay. Assen. Dus u kunt nooit geconfronteerd worden met de buurman? Van u die tegen gemeente wil procederen? Nee, maar het noorden hier is, is, is, een, is qua regio een bereisbare regio. Ja. Prachtige regio. Maar uh, en, uh, ja, daar kun je inderdaad mensen tegenkomen. Dat, okay. kan, dat kan gebeuren. Okay. En, en ik, ik denk dat je als rechter, en, en die professionaliteit dichten we onszelf wel toe, uh, dat we kunnen beoordelen van staan we voldoende onafhankelijk ten opzichte van iemand of niet. En ik heb het grote vertrouwen in mijn collega's dat op het moment dat ze zeggen van wij staan niet voldoende vrij ten opzichte van een zaak... dat ze ook zeggen van dat wij, wij doen die zaak niet. Maar mevrouw Oosdam, is dat niet een van de punten waarvan je zou zeggen van ja... Uh, moeten rechters niet gemakkelijker zeggen ik verschoon me? Dat, als, dat... als er gereden is voor is, dan hoeven ze zich niet te verschonen. Maar precies daar zit die zin, als er gereden voor is. En, mm. en uh, in het verleden merk je dat de rechter zegt ja maar vertrouw nou maar op mijn professionaliteit... Maar dan zou je kunnen zeggen, uh, uh, uh, misschien moeten jullie wat eerder los kunnen laten. Maar als het gaat om mensen die ik verder niet ken. Ja. Uh, uh, nog persoonlijk, nog uh, uit de omgeving, nog zakelijk. Dan zou ik eerlijk gezegd niet weten waarom ik me zou moeten verschonen. Er ja. moet wel een reden voor zijn, want anders is het zinloos. Nee, en dan moet je naar het zware middel grepen van wraking als ja. je het als burger ja. niet eens bent. En dan krijg je de neiging dat men zegt van ja, uh, het is iets te zwaar middel. Uh, wraking is natuurlijk iets wat je doet, dan ben je al met de rechtszaak begonnen. Ja of met de zaak, ja. is, is dan al onder behandeling... en dan uh, de, de, de grondvoorwraking die het meest gebruikt wordt... is vooringenomenheid. Ja. Uh, ja, daar moet dan wel van gebleken zijn. Maar mevrouw Oostdam, ieder mens is toch voor... kijk, ik ben heel vooringenomen. Ik vind dat iedereen die zeurt en zanikt over rechters... uit hun klets dat ze te weinig weten... dat ze niet weten hoe moeilijk... ieder mens is toch vooringenomen, rechter toch ook? Ja, maar dat is geen vooringenomenheid uh, in de zin van, uh, van... zoals de wet het bedoelt. Je hebt je eigen mening. Ik denk dat... Dat, dat u dat bedoelt, dat je natuurlijk eigen opvatting hebt. Ja. Wij zijn allemaal mensen, we ja. zijn net echte mensen hoor, wij <laughs> rechters. Dat, maar het is ons vak ook om, om daarvan los te kunnen uh, oordelen over de zaak... zoals die je wordt gepresenteerd. En als je dat om enige uh, reden niet zou kunnen, dan verschonen rechters zich wel. Okay, meneer Koskoen, goedemorgen. Er wordt heel veel gebeld. We zullen proberen zoveel mogelijk mensen erin te laten. Gaat uw gang. Uh, goedemorgen, of middag ook bijna alweer. Uh, ik wou even zeggen van uh, op zich heel veel uh, respect en, uh, voor de, voor de recht, uh, rechtspraak in Nederland. Alleen ik denk dat uh, ja, hoe de mensen uh, ten opzichte van het recht kijken ook een beetje mede bepaald wordt door het politiek gedrag wat we de afgelopen jaren zien. Want ik denk dat juist vanuit de politiek vaak ook het signaal wordt gegeven alsof de rechters te licht straffen. Uh, en als zij dan niet meegaan in. Uh, wat er in de samenleving speelt, dat zij dan uh, de wet dan maar veranderen, et cetera. Waarmee ze eigenlijk in mijn ogen een beetje afdoen aan, uh, aan het vertrouwen wat we met z'n allen in het recht zouden moeten hebben, in mijn ogen. Want als je kijkt elders in de wereld en kijkt hoe wij het hier in Nederland hebben, dan hebben we het qua recht gewoon goed. En dan is het jammer dat er uh, ja, periodes zijn waarin je een beetje populistisch geneuzen hebt in de media, waarmee eigenlijk ook het voedingsbodem van het vertrouwen in het recht uh, schaadt, in mijn optiek. En dat, denk ik, en dat doe ik niet alleen op de heer Wilders... maar we hebben het met Teven uh, gezien. Uh, we hebben het met meneer Leers gezien. Leers, met... Terwijl meneer Koskoen aan het praten is... de mensen die thuis zijn, ren naar de website... en dan gaat u naar de camera kijken, de webcam... want dan zie je al hoe de rechters denken... oi, oi, oi, let op meneer Koskoen... de briljantie van Prim gaat u helpen. Geachte rechters. Uh, uh, um, in het verleden hebben wij filosofen, John Locke... die al heeft geschreven over hoe moeilijk het is voor de rechter... Uh, of voor het recht om te weerstaan aan het populistisch, volks, het gezonde volksomvinding. Hè? De hai theorie. Als het hele volk vindt dat iemand opgehangen moet worden, omdat ze op dat moment dat vinden, maar het recht vindt het niet, dan moeten rechters stafvastig zijn. Dus is de algemeenheid: vergeten we even de vraag van meneer Koskoen: De rechters hebben altijd al te maken met het gezonde volksbevoeding, met, met, met de mening van het volk. Ja. Hoe ga je in zijn algemeenheid daarmee om? Dat is op zichzelf ook niet zo heel bezwaarlijk. Uh, uh, die reacties komen vaak op het moment dat er sprake is van een, van een, ja, een ernstig iets... En, ja. en mensen reageren, reageren vanuit emoties. Dat kan en dat mag ook, dat is verder helemaal niet zo erg... Als de zaak voor de rechter komt, dan is er vaak al wat tijd verstreken. En dan is er meer ruimte voor de nuance. dan moet je ook naar de andere dingen kijken. Ik vind het wel grappig wat die meneer net zei die aan de telefoon was over te, te, te licht straffen. Dat is uh, een heel hardnekkig beeld dat er in Nederland zo licht gestraft wordt. Dat is... Nou, in ieder geval al heel lang niet meer zo. Sinds de jaren zeventig niet meer. Nee, uh, nee dat is toen de tijd was wel een stroming. Nou, dat weet u natuurlijk. waarin er echt anders over gedacht wordt. Maar, me, mevrouw, sorry dat ik u onderbreek. Maar mevrouw Oosdam, ik. Een van de schoonheden van het Nederlandse strafrecht, u bent strafrechter geweest, u bent onderzoeksstrafrechter geweest, uh, rechtercommissaris. Een van de schoonheden vond ik altijd de resocialisatie ten opzichte van de bestraffing. Ik heb Amerika altijd als schrikwekkend voorbeeld... dat je die mensen in de gevangenis zet... en dat ze als beesten eruit komen... terwijl ze nog redelijk beschaafd erin gingen. En in Nederland was in de jaren zeventig... het idee dat je mensen moet opvoeden... heel erg aanwezig. Dat ja, is maar, teloor gegaan. Misschien was in de jaren zeventig iets te weinig aandacht... voor de vergelding, wat strafrecht natuurlijk ook moet zijn. Maar de resocialisatiegedachte... dat is nog steeds niet iets... wat tot het verleden uh, behoort. Uh, nog steeds... Uh, uh, zijn strafrechters zich heel wel bewust van die andere kant van het strafrecht. Ja, ja straffen, ja. vergelding, recht doen aan uh, het, het misdrijf en de ernst daarvan. Ja. Maar ook kijken naar de persoon van de dader. En kijken van, ja, die persoon moet op enig moment ook weer terug de maatschappij in. Ja. En uh, de, hoe doen we dat dan? D dat is nou juist bij uitstek uh, onze taak, zou ik denken. Meneer Klaus, u bent bestuursrechter van mijn uh, eindredacteur Barbara van der Klis, die ook meester in de rechten is. Wie is de baas? De rechter of de wetgever? Dat kun je volgens mij niet zo uh, koud zeggen. Uh, beide staan naast elkaar. We hebben de wetgevende macht, we hebben de rechtsprekende macht. En uh, als bestuur zegt toets ik de toepassing van de wet, toepassing van het beleid. En uh, de wetgever die kan op een gegeven moment zeggen van ja, deze ontwikkeling in de maatschappij willen wij weer ombuigen of willen wij anders. En daar komt dan wetgeving. Dus je kunt niet zeggen van iemand is de baas in dat geval. Wij staan naast elkaar en, uh, ja, Nee, we... maar kijk, de, de, de, de, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer die maakt de wet. Die moet in de praktijk worden uitgelegd. We weten allemaal dat de persoon die iets in de praktijk tot uitvoering brengt, daarin een grote invloed heeft. Dus wie is nog de baas? Is, is, is, is, de, is de, uiteindelijk de rechter de baas of de wetgever? Um. En dan blijf ik zeggen dat ik daar <lacht> geen overgord antwoord op kan geven. Het, het, zijn, het zijn de twee machten die naast elkaar staan in ons Nederlandse staatsbestel. En um, ik kan niet zeggen van vandaag is de wetgever de baas en morgen is de rechter de baas. Nee. Zo, zo, ja, zo werkt het niet. Wat wij toetsen als bestuur te zijn, dat zijn besluiten van de overheid. Die toetsen we, daar kijken we naar. En um, ja, die, die, die besluiten worden, worden genomen op basis van wetgeving, op basis van beleid. Goedemorgen meneer van der Zijden. Van Anouk begreep ik dat u een vraag heeft voor mevrouw Oostdam omdat die strafrecht er is geweest. Gaat u gaan. Ja, inderdaad. e si prendevano le lodi, le lodi, Ja, moet dan niet Waarom, ik, ik denk dat het eigenlijk niet op die manier, zoals uh, de vraag is, uh, gesteld, maar je bent wel een persoon en je neemt je eigen persoon mee naar de rechtszaal, dus het kan wel zijn dat de ene rechter een zaak wellicht een beetje anders behandelt dan uh, een collega zou doen. Uh, dat wil niet zeggen dat de uitkomst van ook heel anders is. Ja, en is het wel bij de bestuursrechter anders? Nee, dat is geweest de grote lijn, die collega Oostam hier op dit uh, net schip. Natuurlijk heb je al echt een persoonlijke mening. Natuurlijk vind je er iets van. Je gaat midden in de maand, bij je weg, gaat op huis in. Ja, dan zijn we ook Maar je probeert toch in de zittingszaal uh, zoveel mogelijk de zaak op je te bekijken. Je probeert uh, rekening te houden met wat mensen aanvoeren. Dan wil ik nog eens een keer benadrukken. Ik vind het van belang dat mensen in de zittingszaal bij mij een eigenheid kunnen. Ja, zij moeten iets kunnen zeggen. Zij hebben een probleem en uh, dat willen ze. Bespreken euh, dat doen we ze toelichten. En dan moeten ze ook de ruimte krijgen. Oké, okay. luisteraars, uh, de site red, is red.nl. Daar kunt u informatie krijgen over de volgende in uw stad en uw regio. Uh, dat is in de hele maand november. Uh, van uh, uh, uh, vanavond zit u dan beneden ook hier. Jazeker, dank ja, u ja, ja, ja. En, en dan zegt u, gaat voornamelijk luisteren, dus iedereen ik weet niet of ik het hier u op ogen wat ze van u denken. En mensen hebben zich van uh, de uh, ja. aan moeten melden. Ja. Dat heeft ook te maken met, uh, met de logistiek rondom, uh, ja. rondom dit geheel. Maar ik heb begrepen dat wij zo'n 60 à 70 aanmeldingen hebben voor morgenavond. Okay. Dus dat is een hele mooie groep. Kunnen mensen, mensen zich nog aanmelden als dat uh, mag? Gekeken even naar de voorlichter? Nee, op dit moment niet meer. Wij zitten uh, eigenlijk al helemaal vol. Oké, okay, nou, weet u wat luisteraars, uh, u kunt misschien nog in de andere regio, gaat u naar de website. Mevrouw Oosdam, meneer Klaus, ik vond het ontzettend fijn en een eer dat de rechters zijn. Laat me het luid op zeggen, u bent belangrijk voor de rechtsstaat. U bent de persoon die zorgt dat het cement in de samenleving niet bij elkaar houdt. We zijn het misschien niet altijd eens met de uitspraak van de rechter, maar ik ben blij dat iemand het doet. Want als u het niet zou doen en we zouden in de wet van de sterkste leven, dan zouden we zien in wat voor rotmaatschappij we leven. En mensen zoals u, die u dienstbaar maken en niet eens voor zo'n hoog salaris. Want als advocaat zou je waarschijnlijk veel meer kunnen verdienen. Dus uh, hartstikke bedankt dat u tenminste dat doet. Hè. Ik ben in elk geval blij dat de rechters zijn. Luisteraars, uh, vergeet u niet om naar de radioring.avro.nl te gaan... en te stemmen op Felix Beurders voor de zilveren Radioster. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Luisteraars, vandaag is Guus Hiddinkjarig een geweldig mens en van harte gefeliciteerd. Maar ook Barbara van der Klis, onze eindredacteur, is 46 jaar geworden. Een fantastisch mens die vandaag met haar kinderen Dante en in Indy haar verjaardag viert. Namens alle luisteraars en deelnemers van Primetime en de werknemers Barbie van Harte. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en de rechtspraak. Redactie Anouk Tulden, die ook regie deed. Reenaert, Fatima, Baya, Jeroen Schapok. Productie Momo Zaru, Hans Twin, techniek, logistiek en transport. Martin Hulshoff, eindredactie Barbara van der Klees. Daar de warme aangename stem van Dorad Meugens, Felix Beurders met de gids.fm. Tot morgen, namaste, dag.